7 uur. Mariette Krol met het NOS-journaal. Het vaccin tegen bof, mazelen en rode hond zorgt er mogelijk voor... dat mensen minder ziek worden door een coronabesmetting. Dat stellen onderzoekers van onder meer de Universiteit van Cambridge. Volgens hen zijn er overeenkomsten tussen de drie ziektes en het coronavirus. Sinds ongeveer 40 jaar krijgen kinderen de zogenoemde BMR-prik. Het zou kunnen verklaren waarom jongere mensen... vaak minder ernstig ziek worden van corona dan ouderen... Of dat echt zo is, moet vervolgonderzoek uitwijzen. Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 8% meer medische goederen geïmporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Het gaat onder meer om mondkapjes, maar ook om röntgenapparaten, gaas en spuitjes. De spullen worden onder meer gebruikt voor de bestrijding van het coronavirus. In totaal kosten de spullen zo'n 8,7 miljard euro. Voor het eerst in bijna drie weken is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het openbaar gezien. Noord-Koreaanse staatsmedia hebben foto's vrijgegeven waarop te zien is dat hij aanwezig is bij de viering van de voltooiing van een kunstmestfabriek. Of de foto's recent zijn is niet bekend. Er waren berichten dat Kim ernstig ziek zou zijn of zelfs overleden. De speculaties ontstonden toen hij op 15 april niet aanwezig was op de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdag. En in Venezuela zijn bij rellen in een gevangenis zeker 17 doden gevallen. En er is een, aantal, een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De rellen zouden zijn ontstaan toen soldaten het vuur openden op een groep gewapende gevangenen die wilden uitbreken. In de Venezolaanse gevangenissen zijn vaker opstanden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de cellen overbevolkt. Het weer, enkele buien, landt in, inwaarts mogelijk hagel, onweer en windstoten.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 In in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Verkant. And whatever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 Drink the wine while it is warm And never let you catch me looking at the sun left was born in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 Uh, to Tennessee A better day